Acht uur maatschereurs met het NOS Journaal. Als het aan VVD-leider Rutte ligt worden nieuwkomers die niet willen integreren... zwaar gekort op hun bijstandsuitkering. Hij zei dat in het verkiezingsdebat op NPO Radio 1... in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Volgens Rutte zijn er groepen die uit het buitenland komen... en de taal niet willen leren. Hij vindt dat gemeenten daar hard tegen op moeten treden. Rutte werd hard aangevallen door GroenLinks-leider Klaver, Die zei dat de gemeenten zelf moeten bepalen... hoe zij met het probleem van de inburgering omgaan. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat onderzoek doen naar camera's in sauna's. Afgelopen dagen zijn zeker 25 meldingen binnengekomen... over schending van de privacy...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 De storing ontstond toen bij graafwerkzaamheden een kabel werd geraakt. Er waren vooral problemen in Amsterdam-Zuid. Een oud-topman Peter Legro van luchtvaartmaatschappij Transavia... is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1979 tot aan zijn pensionering in 2002... de hoogste baas van het bedrijf. Legro was een van de vier Nederlandse luchtvaartpioniers... die op Schiphol met een borstbeeld worden geëerd.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 ANDB ah, Verkeersinformatie. In het zuiden van het land is veel vertraging op de A2 van Dempels naar Eindhoven. Tussen Vught en Bokstol. 7 kilometer file met drie kwartier op onthoud. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk en een autobrand. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Dempels kan beter omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met het deon de graaf. Goedenavond. We zijn begonnen met het wereldkampioenschap allround in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De vrouwen hebben net de 500 meter gereden. Mio Takagi heeft die 500 meter gewonnen. Antoinette Jong is de nummer 4. Irene Wust de nummer 9. En Anouk van der Weijde de nummer 10. We gaan natuurlijk straks praten en luisteren naar de 3000 meter voor vrouwen. Wordt ook nog gereden vandaag. Maar er is ook voetbal. Herakles speelt tegen FC Twente. Richard van der Made ook in de regen? Nee hoor, het is hier nog droog, Dionne. Maar wie weet wat nog gaat komen vanavond. Het is de wedstrijd van het jaar voor zeker Heracles Almelo. Een uitverkocht stadion 0-0 na drie minuten. en. Om maar eens even aan te geven hoe belangrijk deze wedstrijd is voor beide clubs. Al na 21 seconden ging Adam Maher er keihard in bij Montero. Gele kaart van scheidsrechter Blom. Het is de derby van het oosten waar de rivaliteit van afspat. En zeker voor FC Twente heel erg belangrijk. Het staat op de 16e plaats. Slechts één punt meer dan hekkensluiter. Rode JC, terwijl Heracles Almelo. Ja en.. Er waren natuurlijk heel, heel veel jaren waarin dat helemaal andersom was. Heracles Almelo staat keurig veilig in de middenmoot. Heeft al 33 punten op de 11e plaats. En voor Gertjan Verbeek, de coach dus van FC Twente, staat de druk er ook weer in deze wedstrijd volop. Slechts één keer gewonnen. Dat was op 12 december FC Twente onder leiding van Gertjan Verbeek in een wedstrijd in Breda tegen NAC. Vier minuten zijn we onderweg. Heracles in het traditionele. Zwart-wit heeft balbezit op het middenveld. FC Twente plooit terug, zoals altijd, in het rood. Met breukers nu aan de linkerkant. Hier is Jakubiak even kort pazen met Montero. En zo bouwt Herakles aan een aanval in het centrum van de verdediging. Nu met Prupper. Prupper dan naar Montero. Montero weer terug. En zo is het even wat aftasten. Is het even zoeken aan beide kanten. Een uitverkocht stadion in Almelo. Prachtige sfeer. Bijna vijf minuten op de klok. Het is nul. 0-0 bij Heracles Almelo, FC Twente. Dankjewel Richard. Ja, aan de sfeer kan het hier ook niet liggen, Annette Gerritsen. Uh, we zitten midden tussen de genodigden ook. Ik zag net Eric Flame binnenkomen. Die staat nu recht achter jou. De wereldkampioen van 1988 op uh, de Medeo-baan. Staat te praten met uh, Heather Bersma. Jorrit Bersma is uh, binnen. Um, ja, het is vooral een toernooi... en zeker op die eerste dag kijken we ons ogen uit... van heel veel oud-kampioenen... Uh, als je goed naar ze kijkt, heb je het gevoel alsof ze dit mooi vinden om hier weer bij te zijn? Ja, ik denk het wel ja. Het is toch echt wel heel erg genieten. Ik denk dat ze ook misschien ook allemaal wel denken van... Oh, had ik hier ook nog maar mogen schaatsen. Ja, hè? ja. Dat, dat, gevoel, dat gevoel heerst hier. Uh, ik weet niet of dat bij Irene Wust overheerst. Want Irene Wust werd negende op de 500 meter in 4081. Uh, ik vind het toch belangrijk om ook even te praten wat uitgebreider over Mio Takagi... die 39-01 rijdt. Ik bedoel, ze slaat ook echt... Een enorme slag! Ja, absoluut. Ja, net hebben we hier op het kleine schermpje de rit nog een keer teruggezien. Ja. En ik vind ook gewoon dat ze echt heel sterk en heel soepel rijdt. Ze heeft een, uh, ja, veel overtuiging in haar slag. Een goede, een goede, felle slag ook. En dat is ook echt belangrijk op dit ijs: ja. dat je gewoon een korte slag hebt. En. Uh, dat je ja, een hoog bewegingsritme... Um, ja, je hebt hier toch met, uh, te maken met de wind. En daar moet je goed mee omgaan natuurlijk. En uh, ja, gewoon uh, gaan en, uh, en uh, ja, dat deed ze heel erg goed. Een formidabele race van Zeker. Mio Takagi in de regen. Uh, Steven Dalebuit spreekt met haar coach Johan de Wit. Ja, dit is uh, niet een klein gat, maar dit is een enorm gat dat jullie geslagen hebben. Ja, dit is, uh, ja, dit is wel een groot gat. Maar uh, het is... De omstandigheden zijn, waren nu wat in ons voordeel omdat we in de eerste ritten zaten. Ja, daar moet je ook gewoon eerlijk in zijn. Het ijs wordt steeds minder door de regen. Dat is was nu in ons voordeel, maar straks zitten we in de laatste rit. Dus dan kan het wel weer in ons nadeel zijn. We moeten wel maar even wachten, maar het is wel een groot gat. Ja. Want uh, het regent niet zo heel hard en daardoor krijg je dat er steeds wat bobbeltjes bij komen. Wat bo bobbeltjes bijvriezen op het ijs, zeg maar. Toen Takagi reed. Ja, was, het, uh, was de ijs nog egaler? Ja, de, het, uh, de, de, het zijn niet echt bobbeltjes. Het, uh, het, is, het vriest niet echt aan nog. Uh, maar ja, je schaatsen gaan eigenlijk steeds minder sturen. En uh, hoe meer erop ligt, uh, hoe minder dat wordt. Dus uh, de laatste rit hadden duidelijk wel wat, uh, wat nadeel. Jullie gaan voor de zegen, neem ik aan. Ja, zeker. Maar dat was, dit was ook gewoon een hele goede familie, hoor. Uh, dat, uh, dat moeten we niet onderschatten. 39-0. Uh, zij reed ook op uh, heel slecht ijs, uh, met deze wind en de regen. Dus uh, dit was wel gewoon een hele goede 500 meter. Wanneer ja. is ze eigenlijk hier aangekomen? Uh, 28 februari zijn we wel uh, hierheen gekomen. Dus dat is uh, wel even de tijd gehad om te acclimatiseren? Ja, maar dat hadden we ook echt wel nodig, want het was echt uh, gekhuis uh, in Japan. En... Um, ja, in, in, er zat ook heel veel druk op. Uh, en je, je werkt zo, zo lang naar zo'n toernooi toe en dan valt die druk weg. Dus we waren ook echt uh, helemaal kapot. En, uh, ja, dan zit je met zo'n jetlag, dat, dat werkt allemaal niet helemaal mee. Maar dat hebben we nu niet. We, we zijn daar doorheen, we hebben lekker uitgerust, goed getraind. Uh, ja, we staan er wel redelijk goed op nu. Mag ik het zo noemen, een bonus die jullie willen winnen? Ja, absoluut. Moet je, kijken, het regen die, moet je kijken hoeveel mensen er zitten. Dat is echt te gek. Ja, hiervoor zijn we hierheen gekomen. Ook omdat ik ze wilde laten zien hoe mooi dit is. Hoe mooi schaatsen kan zijn. En uh, Ja, we gaan wel natuurlijk uh, voor het hoogste halen. Eén nou, ding nog. Het zou kunnen dat het harder gaat regenen. Tenminste, zoiets hoorde ik hier net. Dat is dan, ook wel, uh, dan wordt het wel weer eerlijker, geloof ik. Hè? Want dan valt er meer regen op. En dan heb je misschien wat water op de baan. Maar dan is het wel... Voor iedereen gelijk? Ja, als ze het, als het de baan nat kunnen houden, dan uh, blijft hij wel glijden. En uh, uh, dan krijg je ook even niet van die bobbeltjes erop. Dan wordt het wel wat eerlijker. Maar ja, weet je, we moeten het hier niet over omstandigheden hebben. Want dit is het risico. Uh, en dat weten we allemaal. Dus ja, we moeten er gewoon voor rijden. En de ene keer zul je wat voordeel hebben. Dat hadden wij nu. Maar dat, we kunnen straks wel weer een keer nadeel hebben. En misschien niet. En uh, dan winnen we. Ja, dat, dat kan allemaal. Uh, iedereen wilde buitenschaatsen en dan zullen ze het krijgen ook. Ja, zo is dat. En zo is het. Johan de Wit zei dat tegen Steven Dalenboud. Ik zei al, het is een balderk kampioenen. Meneer Artschenk is aangeschoven. Fijn dat u er bent. De kampioen van uh, 1970, 71, 1972. Fantastisch. Uh, u hebt net op de tribune gezeten. Hoe was het? Uh, ja, ik vond het een, een mooie sfeer. Het, je wel, je, je zit, uh, zit vrij ver van, het, uh, van de ijsbaan af. Ja. Het is niet bovenop. Er zit natuurlijk nog zo'n Sintelbaan. Ja, he, de precies, het, omheen. Is, het is ja. een mooi, prachtig mooi stadion om, om veel mensen kwijt te kunnen. Je zit niet va vast op het ijs. Maar ja, het is weer eens even een, een totaal andere wedstrijd. Dan, uh, dan dat je denkt, van, oké, okay, de culminatie en de laatste paar gaat het het snelste... En dat is, dat is hier even anders. Je zou eigenlijk al direct met de reglementen van de, van de indeling van die groepen... moet je weer hebben zoals vroeger. Kon je in de eerste groep, in de tweede of in de derde groep... dan gok je een beetje op het weer ja. van hoe gaat het worden... En de, de ijs werd in sommige, als er natuurijsbaan werd, we helemaal niet geprepareerd. Nee. Dus dan uh, moet je zorgen dat je in de eerste paarden reed. En dat reden we ook meestal, want het ijs werd al steeds slechter. Dus dat is een hele andere schakeling die je moet maken. Het is uh, grappig dat we hebben gezegd, oké, okay, we gaan dus weer buiten schaatsen. Maar dan moeten we het niet over het weer hebben, want dat weten we. Het is ja. oneerlijk. Maar uh, gelukkig hebben wij er eigenlijk alweer een half uur over. Ja, dat oh, <laughs> het is kom je om... niet nee, aan. Precies. Nee, precies. Dat... Is het erg? Nee, het is helemaal niet erg. Het is alleen omdat het een afwisseling is. Alles, hè, we, we hebben geijverd. Daar ben ik zelf ook nog heel duidelijk mee bezig geweest. Hallen, gelijke omstandigheden, dat ja. is nou eenmaal zo. Ja. Maar dit is een, een, in die zin eigenlijk ook een, een. Ja, ik noem het maar een bijzonder kampioenschap. Hoe is het ijs? Het ijs is prima. Ja, alleen. Het is niet de topeis top wat je nee. in, in Hamer hebt, wat je in Tijalf hebt. Het is een andere, andere soort ijs. Maar eh, ik herinner me nog dat Sven hier voor de eerste keer... De baan was net open. Je kwam rijden en toen zei hij... Fantastisch, heerlijke baan. Ja. Maar ja, pak je die emotie mee van het, het toernooi en, en de entourage... Ja, dan, dan ga je er heel anders in. Ik denk dat het kopje ook nog veel gaat uitmaken. Wie is er al door mee bezig met, is het slecht ijs? Oh God, dan gaat er van alles werken. Dan wel dat je zegt van, ja jongens, dat is voor iedereen regelen. Daar heb ik niks aan te doen. Ik moet zorgen dat ik gefocust blijf. Hè. Het moderne woord focussen. Nou, hier kan je focussen. En u was daar goed in, in focussen? Nee, wij, wij wisten niet eens wat dat was. Nee, maar u was goed in het... Nou laat maar de omstandigheden de omstandigheden zijn. Dat, dat, was, dat was niet anders. We hebben in sneeuw, we hebben in regen, we hebben van alles meegemaakt. Ook, ik herinner me dus een beetje deze omstandigheden. Het uh, 69e wereldkampioenschap in Insel. Dark Forest, uh, Kees reed in, uh, de 5 kilometer het begon te, begon te regenen. Het was, het was schuurpapier. Ja. volgende dag reed hij een wereldrecord op de 10 kilometer, 15 Dus... Ja, zo, zo gaat dat soms hoe in het, is het verleden. Hoe is het voor u om tussen alle kampioenen te zijn deze Gister, dagen? Gisteravond hebben we een fantastische avond gehad in het Rijksmuseum. Het was een geweldige sfeer. En je hebt mooie tafels ingericht. En uh, mensen gaan weer uh, ja, communiceren met elkaar. Sterke verhalen. En uh, zeker later aan de bar in het hotel. Uh, was het, uh, ja, dat was een dolle pret. We Zo, hebben ook genoten. Wie vond u nou het leukst om weer te zien? Wat was ja, nu weer de het is, mooiste ontmoeting. Het is, het is eigenlijk een beetje je, je eigen groep in die zin ook. Maar uh, Kors heb ik eigenlijk niet tegen geschaad. De jongens, uh, Valko Zanstra, Rintje hebben veel tegen Kors geschaad, Maar een ontzettend aardige... En, en uh, vind ik ook heel een prachtige, mooie uh, speech in het, in het, of in het uh, Rijksmuseum. Uh, gezellig om eens weer het is is Knut Johannes, waar ik wel tegen geschaatst heb. Ja. Erik Heijnen had zijn uh, vliegtuig gemist. Dus hij was niet bij het feest in het uh, Rijksmuseum. Maar hij was wel vanochtend bij het ontbijt een beetje versleten. Maar toch met goede moed. Ja, het is gezellig om, uh, om al die mannen weer en vrouwen ook weer terug te zien. Um, wat Ma is uw. Ja, sorry, Annette, oh. ga je gang. Ma mag ik vragen, aan welke wedstrijd heeft u de mooiste herinneringen? Aan welke banen? Een beetje de sfeer, zoals hier eigenlijk? Uh, Bislet is een, uh, eigenlijk het, het mooiste wat ik meegemaakt heb. Winterse omstandigheden, mooie sneeuwrand. En 26.000 hele enthousiaste Noren. Echt goede kenners, ook. Mensen die ook uh, bedoel, aan de snelheid en konden zien ronde tijden. Dan gingen ze uh, op de banken. Dat is een uh, fantastisch stadion. Gothenburg. was heel bijzonder. Maar dat was meer omdat er uh, 8.000 Nederlanders naartoe kwamen... met de boten en met de trein ja. en dergelijke, ja. ja. Ja, dat ja, ja, gebeurt, is, gebeurt er allemaal. Ja. Ja. Ja. Voelt u dat hier ook weer een klein beetje? Ja... Ik is een moderne tijd op een andere manier. Maar ik zie wat mij ontzettend meevalt is dat er toch uh, vanavond ook, ik, denk, ik weet niet of jullie getallen gehoord 17 hebben. 17.000 Nou, ja. ik vind het knap. Je, je moet je jasje aan of je een plastic jekje omdoen. Je zit daar anderhalf, twee uur in de regen. Dat is toch uh, ja, dat, dat, dat geeft een andere sfeer. Dat is heel bijzonder. Het is grappig om te zien dat uh, er zitten heel wat mensen op leeftijd, maar ook echt veel jonge mensen ja. Ja. die dit natuurlijk voor het eerst meemaken. Ik denk misschien ook dat dat het er wel te maken mee gehad heeft... dat die baan hier vijf weken gelegen heeft. En dat ze zelf gelegenheid gehad hebben om zelf te schaatsen. zien dat het wereldkampioenschap als sluitstuk is. En denken van, nou, oké, okay, ik, ik heb geschaatst en uh, enthousiast gemaakt. Of uh, door sponsoring of door wat voor relaties ze ook kaartjes gekregen hebben. En vervolgens uh, willen ze dan ook het kampioenschap meemaken. Dat is ja, wel mooi om te zien. Er heeft ook natuurlijk natuurreis ge, ge, gelegd. Helpt ook, ook. En we hebben nog de Olympische Spelen gehad. Ja. Hebt u daarvan genoten... Ja, zeker. Mooi, mooie wedstrijden gezien. Ik heb niet alles bekeken, maar er waren hele mooie wedstrijden. Er waren teleurstellingen uiteraard. Maar ja, dat is ook dan zo opgebouwd als iemand zoveel goud gewonnen heeft. En de vorige keer ook. En, nou ja, goed, er zijn misschien wat teleurstellingen te verslikken geweest, maar er waren ook fantastische verrassingen. Dat was uw mooiste. Wat, wat vond u nou, dat... nou echt een... Wat, wat voor mij bijzonder was, is uh, de uh, Esmee Vistra met de 5 ja. kilometer. Dat was de, de blijheid, uh, een soort van ongedwongen... Uh, ja, oh ja, ik, ik heb lekker gereden na die, na die race. En, en met, gewoon met vlag en wimpel een 5 kilometer gouden medaille winnen. Fantastisch. Lotte van Beek is ook aangeschoven. Hoe vind jij dit? Dit, dit gaat lekker buiten. Ja, prachtig. Ik, ik ja? heb... Uh, Nee, ik was wat later dat ik nog moest trainen vanmiddag. Maar uh, ik heb net op de tribune en dan zit je inderdaad... Ja, eigenlijk zit de, de VIP zit er wat verder vanaf. Je kan veel beter op de andere tribune. Ja, dan moet je inderdaad wel eventjes jasje omdat je in de regen zit. Maar dan zit je echt aan het ijs. En het geluid alleen al dat er vandaan komt, ja, dat is prachtig. Dus heb je eigenlijk veel zo geschaatst? Uh, ik heb toen de tijd uh, junior World Cups uh, worden nog wel eens buiten gehouden. Ja. En ook mijn WK junior is uh, buiten in saint geweest. En uh, Sakopane heb ik, uh, oh, heb Annette, ik geschaat. Annette Gerrit, komt dit bekend voor, <laughs> ja. saint yokie ook. Ja. Quebec, er was min 30 en dan ging de wedstrijd toen niet door. Uh, daar ben ik nooit geweest. Dat, uh, daar, daar hebben ze toen veranderd. Niks gemist. Niks maar ik heb zomaar in, in uh, Sakopane met de sneeuwrandje gereden. de wedstrijd werd vier uur uitgesteld vanwege de sneeuwval. En toen hebben ze uiteindelijk de sneeuw een beetje aan de kant gedaan. En jongens, van nou, we gaan rijden. Dus yeah. dat Mooi. voelt dan als ja, een <laughs> schaatsing. Yes, ik heb met een sneeuwrandje <laughs> hebben, hebben kunnen schaatsen. Ja, die sterke heel verhalen komen hier Ja, ook, die sterke verhalen komen. We gaan ook nog even naar de actualiteit. Want Herakles voetbal tegen Twente in de Eredivisie. Richard van der Maden. Spannende wedstrijd. 0-0 met een betere Heracles dat ook nu de bal heeft. Met Monteiro. Kaatst met Vermeij. De centrumspits. De topscorer ook wow. met week vijf goals. Bal gaat nu naar de linkerkant. Dan gaat er een voorzet komen van Breukers. Maar de bal wordt weggekopt in het hart van de verdediging. Het is een uh, harde wedstrijd. Twee gele keer. kaarten al uh, gezien. Tot nu toe van scheidsrechter Blom. Eén voor uh, Van Ooyen En al na 21 seconden voor Adam Maher. Twente niet of nauwelijks nog uh, gevaarlijk geweest. En het is uh, Heracles dat in het eigen uitverkochte stadion. Het ritme van deze wedstrijd tot nu toe bepaalt Herakles ook de favoriet. Dat uh, is voor het eerst eigenlijk dat uh, de ploeg uit Almelo favoriet is in een wedstrijd tegen FC Twente. Dat hier naartoe is gekomen als underdog in een hevige strijd uh, tegen degradatie is uh, verwikkeld. En het wordt nog een hele, hele lastige opgave voor Gert-Jan Verbeek om er met uh, FC Twente in te blijven. Slechts één puntje meer op dit moment dan uh, Rode JC dat op de laatste plaats staat. En Twente kan vanavond wel goede zaken doen. Omdat uh, twee grote concurrenten onderin de eredivisie tegenover elkaar aan komend weekend. Dat is morgenavond al in Kerkrade. Dan speelt Roda namelijk tegen Sparta. Montero. is zoals altijd heel ijverig. De middenvelder van Heracles Almelo ontworstelt zich aan Van der Lely. Paas dan naar de rechterkant. Daar is Kuwas. De meest gevaarlijke speler bij Heracles. Bal gaat naar de buitenkant. Zou er een voorzet kunnen komen? Dat is ook de bedoeling. Bal wordt gekraakt door Kwevas. Dan kan Twente even overnemen via Maria. Hij in de basis omdat Oussama Asaidi geblesseerd is. Maar het balbezit van FC Twente is ook nu weer van korte duur. 19 minuten op de klok in Almelo. Het is Heracles dat beter is. Het heeft ook al wat kansen gekregen. Maar nog geen goals hier dus in Twente. In het Olympisch stadion is de 500 meter voor vrouwen gereden. Takagi heeft een enorm gat geslagen met Irene Wust. Bijna twee seconden op die afstand. Bert Maaldering sprak met Wust, die ondanks het resultaat wel genoot van de sfeer in Amsterdam. Het is mooi om zo'n ambiance te schrijven. Alleen... Uh... Ja, mijn tijd valt wel tegen. Ja, hoe komt dat? We hebben net analisten gehoord. Wat is jouw analyse? Ja, mijn analyse is dat ik uh, in de bocht uh, niks kon. Dus. Maar uh, nou ja, goed, de uh, opening was zo goed en dan kom ik in de bocht en daar. Uh, ja, was ik hem de hele tijd kwijt. Dus. Ja, ik. Uh, Wordt een uh, hele, hele, hele moeilijke opgave dit. Ja, ik zou zeggen onmogelijk om wereldkampioen te worden. Je staat nu uh, ja, 1,8 seconden langzamer dan Takaki. Ja, en dan. Uh, ja, die kan natuurlijk alle afstand ook hartstikke goed. Dus dat uh, wordt wel een lastig pakket. Het is het al klaar? Nou ja, we geven nooit op natuurlijk. En ik ga daar ook nog uh, genieten van het publiek, want dat is wel echt fantastisch. Hopen dat het straks droog wordt. En het uh, zal wel niet. Ja, ik ga gewoon een hele goede drie kilometer rijden. Ja, even over die regen. In hoeverre heeft dat jouw rit beïnvloed? Want als je kijkt, uh, Takagi zat voorin het programma. Jij helemaal achterin het programma. Ja, dat moet verschil in die ijskwaliteit gezeten hebben, toch? Ja, natuurlijk maakt het wel uit, want je ziet wel dat, die, uh, dat de blijft een beetje op het ijs liggen. Aan de andere kant, dat is buitenschaatsen en dat uh, is dealen met de weersomstandigheden, dus uh, ja. ja. Kun je daarmee dealen? Want met wind kunnen sommigen dealen. Maar kun je met dit ijs dealen? Is daar een tactiek of techniek op mogelijk ja, die jij misschien niet hebt, uh, hebt gekund? Het is gewoon rammen. En uh, ja, nee, ja, het lukt helaas niet, maar uh, ja... Het, uh... Ik, ja, ik hoop dadelijk dat het ijs iets beter is. Maar goed, uh, soms een beetje pech, soms een beetje geluk. En uh, nou ja, misschien dat het ijs daar ook wat beter is. Je rijdt weer helemaal achter in het programma op de drie kilometer ook. Ja. Hè? Dus dan uh, hetzelfde verhaal, denk ik. Nou ja, we gaan ons best doen. Ja, het gekke is wel, jij staat hier nu gewoon uh, een uitweg te geven. Maar er zijn jaren geweest dat je na zo'n 500 meter standvoetend uh, in de rondte ging. Ja. Dat is niet zo hier, hè? Nee, ja, de ambiance is natuurlijk fantastisch. En uh, ik denk dat het scheelt dat ik al wel fantastische spelen heb gehad... Uh, maar ja, natuurlijk baal ik ervan. Dat, uh, dat zeker. Zijn we sowieso een beetje meer voor de sfeer dan voor het resultaat hier? Nee, dat niet. Ik ging zeker voor een titel. Maar ja, uh, ja weet je, ik kan heel standvoedend en boos worden op dit moment. Maar ik zit er gewoon te ver vanaf. Dus uh, ik ga alles om doen om het podium te halen. Ja, sommige dingen zijn dan heel duidelijk. Zij zegt uh, uh, gewoon rammen. Uh, uh, arts Schenk, dat gebeurde vroeger dus altijd. Gewoon rammen op dat ijs. Ja, dit, dit zijn bijzondere omstandigheden. De, uh, als als uh, regen en dat heel voorzichtig vast gaat viezen, dan, uh, dan is het, ja, dan is kracht heel belangrijk... En dan ja. moet je waarschijnlijk gaan rammen. Maar het is toch belangrijk ook om goed achterop te blijven zitten. En toch ook nog iets te maken van die glijweerstand. Want anders dan, ik bedoel, dat is je directe contact. Dan kan je het nog zo hard rammen. Maar, ik bedoel, glij is, uh, ja. Dus misschien is dat ook een andere uh, techniek. Dat zou ik niet durven zeggen. Dat, uh, daarvoor ben ik te lang uit uh, de materie, om het zo te zeggen. De bochten gingen niet goed, hè? Dat zei jij ook, Annette. Nee, ik denk ook ja. wel dat het. Uh ook invloed app, uh, heeft op hoe het voelt. Hoe je, vooral hoe je schaats voelt. Echt het, eigenlijk het ijskontact. Ik denk ja. dat dat wel echt anders is. En in de bocht, als je dan snelheid moet maken... en je schaats doet gewoon net niet helemaal wat je wilt. Ja. Ik denk dat dat wel eventjes uh, wennen is. En toch wel even anders dan dat, je, dat bijvoorbeeld iedereen gewend is. Ik vind het wel mooi. Die gesprekken die we dan weer hebben over het weer... en over het ijs en over... Ja, Veranderende omstandigheden en zo. Ik vind dat toch lekker. Vindt u dat ook nog steeds leuk om over te praten? Ja, ik, ik, dit is een onderdeel van, van buitensporten, ja. buiten schaatsen. Ik bedoel, je hebt, je hebt een aantal zaken heb je niet in de hand. Dat maakt, de, uh, maakt aan de kant de wedstrijd uh, ja, open, spannend. Uh, als je het over al die jaren ziet, is er misschien één of twee keer een toernooi... Die, wat ik meegemaakt heb in de tien jaar. Dat je zegt van nou ja, het is de vraag of degene die nu gewonnen heeft ook echt de beste was. Op dat moment toch wel, maar ja, een beetje massa gehad heb. Maar voor de, door de bank genomen is het toch vaak dat degene die, die op dat moment goed is, ook hoog eindigen. Kunt u ons nog een keer meenemen naar uw mooiste race? Ja, weet je, er waren er heel wat. Ja, hè? ja. Oh, heerlijk als je dat ja, kan zeggen. Ja, er waren er heel wat. Maar ik, ik heb hier ook voor, voor de um, voorbereiding voor dit, dit, uh, dit hele uh, evenement... Ja. heb ik moet, een keuze moeten maken. Er zijn mooie, voor de Walk of Fame en zo zijn er mooie opnames gemaakt, de foto's. En daar heb ik aangegeven dat ik de, de mooiste race eigenlijk wel vond. De 1500 meter tegen Roa Grumbold in 1972 op het WK. Dat was een, uh, ja... Wat, ik won toen uiteindelijk vier afstanden, maar de 500 meter hadden wij allebei dezelfde tijd. Dat ging nog in tiende, niet in honderdste, want anders zou er wel een verschil geweest zijn. En dus op de 1500, ik was nummer 1 en 2 van de 500, die moesten tegen elkaar op de 1500. En dan in dat volle stadion van Bislet met, met een race tegen Grunbold... die ik uiteindelijk kon winnen met een meter of 15 of zo, anderhalve seconde, uh, was dat een fantastische, ja, maar mooie race. En ik heb die beelden nu ook nog weer even gezien. Als je kijkt naar de stadprocedure die daar vroeger was. En die, zoals het nu gaat, moet je. Je moest doodstilstaan. En je moet ook echt. Een anderhalf seconde ongeveer. Echt blijven stilstaan. En niets bewegen. Ik zag op die, die beelden ook nog. Dat was een beeld zo van voren genomen. Of over de kruising. Er kwamen twee mannen. Die kwamen glijdend naar de finish. Of naar de stadstreep. Die bogen even door hun knieën. En pang, weg waren ze. Het was alsof het een soort van een echte. Zoals het in, in, in Scandinavië heet. Een tjurstart. Echt een valse start. Weet je wel. Maar je deed het keurig allebei tegelijk. Kijk, die, die stad is groot gewoon. Mooi, Ja. Yeah. Zou dit, uh, dit toernooi... Het is wel heel vroeg om dat te zeggen... maar is dit iets om over vier jaar... Uh, bijvoorbeeld te organiseren in Noorwegen... Ja, in bieslet, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld? Ja, ik zou bijna zeggen, vraag het aan de dames. Maar ik heb het gisteren al in, de, in het uh, Rijksmuseum in de week gelegd... bij, uh, bij de ISU, bij de Noorse uh, mensen die daar aanwezig waren. En er waren, wat, wat, uh, er waren ook wat uh, kanseleden. Dat moet je iedere, iedere vier jaar doen om daarmee de, de verbinding... en niet zozeer om nou te zeggen van dat, dat is fantastisch om daar een toernooi buiten te houden. Maar dat is met name wat er hier in Amsterdam ook gebeurt. is. Je maakt de verbinding en he, je brengt dus een, een, een baan in de grote stad. Je laat de jeugd vijf tot zes weken scholen op iedereen investeer je in, in schaatsen. Die komt daar en je maakt veel meer verbinding met je publiek... En het buitenschaatsen en uh, in, in winterlanden zoals in Bieslet kan je heel simpel met een makkelijke installatie hier in Nederland moet je 12, 13 of 15 graden boven nul kunnen halen. In uh, Noorwegen op het ogenblik vriest het nog en het sneeuwt. Nou, als het vriest en er niks aan de hand en dan heb je een mooie ijslag en sneeuw en die schuif je er weer af. Maar op die manier kan je schaatsen in een grote stad in Oslo. Je kan op het Rode Plein schaatsen. Je, je kan de spreken overal één keer in de vier jaar die mooie, die mooie wedstrijd maken. Ja. Dan heb je een heel andere manier van, van weer beoordelen en, en schaatsen. Maar wat je wel hebt, is dat je publiek trekt naar je sport. Ja, en die verbinding is nodig? Ja, die verbinding is zonder meer nodig. Zonder publiek, eh, denk ik, is de belangstelling. Natuurlijk, televisie maakt heel veel. Maar het is toch uh, heel bijzonder om te zien... de laatste keer de sprintkampioenschap in China. De, de, er zat honderd man op de tribune. Ja. ja, dat was heel weinig. Ja, ja dat, dat is dat En Ze waren ook heel stil. Nee, ik begreep dat er, dat er best veel mensen waren... maar ze maakten gewoon geen geluid. Nee, ze waren heel okay. stil. Dus uh, laten we hopen dat dat hier anders is. <laughs> uh, Sebastian Timmerman. ja. Dag Dioner. 3000 meter is begonnen. Ja, ja we zijn ja. inderdaad uh, we zijn bezig. Nog twee rondjes. En dan zit het uh, er alweer op voor uh, de dames in rit 1. Die komen uit Duitsland en Rusland. De Rusin leidt Evgenia Lalenkova. Is namelijk de dame die een immense voorsprong heeft opgebouwd. 100 meter zo'n beetje al. Uh, bij het ingaan van die laatste 800 meter op Gabriele Hiesbiechler. Dat was de nummer 2 natuurlijk. Of is de nummer 2 van de 500 meter. Maar Hiesbiechler, dat is echt een dame voor 500, 1000 en dan maximaal nog de 1500 meter erbij en dan houdt het wel op. Dan uh, is de pijp wel leeg bij Isbijslere en dan zie je ook ze gaat uh, bijna stappend op dit moment over het ijs. staat ook bijna rechtop. Het is echt werken, hard werken, knokken voor haar geblazen in deze feerieke omgeving van het Olympisch Stadion. Terwijl Dimitrieva op dit moment uh, de bel hoort. En met een rondetijd 36-1 aan die laatste ronde gaat beginnen. 3 47, 20 is de doorkomsttijd van de Rusin Die voor de derde keer meedoet aan een WK-allround. De eerste was haar beste. In 2013 in Hamar eindigde ze op de zesde plaats. En daarna vier jaar geleden, na de vorige Spelen, was ze erbij in Ereveen. En toen werd ze veertiende. Ze gaat dus deze eerste rit winnen. Want hier is Biegler schaatst aan de overzijde op de kruising ligt bijna 200 meter achter... als Dimitrieva hier naar de finish komt toegereden. Zij uh, eindigde op de... Of Lalenkova moet ik zeggen, Dimitrieva is zijn meisjesnaam. Vijftiende op de 500 meter. 4, 5, 24, 50, noteer ik nu voor haar op deze 3000 meter. En dat betekent dus dat dat zo'n uh, 17 seconden boven haar PR is... Dat doen deze omstandigheden met haar op de 3000 meter. Het regent nog altijd. De wind is iets gaan liggen, heb ik de indruk. En hier komt na 4 minuten en 40 seconden. En even kijken: 21 honderdste van een seconde. Ook Gabriele Hierspiegler. Helemaal moe en kapot gestreden over de eindstreep gegleden. NPO Radio 1. Het NOS-journaal.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 Hij vindt dat gemeenten daar hardop tegen moeten optreden. En oud-topman Peter Legro van luchtvaartmaatschappij Transavia is overleden. Hij was meer dan twintig jaar de hoogste baas van het bedrijf... en legde de basis voor het huidige businessmodel van Transavia... als charter- en budgetmaatschappij. Peter Legault was 80 jaar. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A2 van Den Bos naar Eindhoven... tussen Vught en Boksel 5 kilometer. De vertraging is daar drie kwartier, want de politie doet daar onderzoek... naar een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. U kunt het beste omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Langs de lijn en omstreken. Het wereldkampioenschap uh, all voor vrouwen is begonnen. De 500 meter is gereden, de 3000 meter is nu bezig. Maar in deze uitzending ook voetbal, want Heracles speelt tegen FC Twente Richard van der Made. Ruim een half uur op de klok. Het is nog altijd 0-0 in Almelo in deze titanenstrijd tussen Heracles en Twente. FC Twente op de 16e plaats. 18 punten. Heracles staat 11e, 33 punten. En de ploeg van John Stegeman heeft zelfs nog wat uitzicht op het bereiken van de playoffs om Europees voetbal. Twente, je ziet aan alles dat het vertrouwen broos is, nauwelijks te vinden in het strafschopgebied van Heracles. De thuisploeg is duidelijk beter. Nu een linksbenige speler aan de rechterkant met de dan komt er een schot uit de tweede lijn. Dat is niet eens zo onaardig van FC Twente. Het is Adam Maher die denkt ik haal maar eens uit. Want we kunnen er toch niet doorheen komen in de combinatie. En dan maar eens een afstandsschot. Niet zo slecht gedaan ook. En de bal wordt zelfs nog licht getoucheerd. En dat betekent een hoekschop. Het is pas de tweede in deze wedstrijd voor FC Twente. Binnen een half uur, in het eerste half uur dus, van deze wedstrijd. Ook al drie gele kaarten. De derde zojuist gegeven aan Kwevas, Christian Kwevas. De linksback van FC Twente. Blom kijkt eens even in het strafschopgebied. Daar komt de corner vanaf de linkerkant. Bal komt voor de voeten daar. Van uh, Beien is het volgens mij FC Twente. Die had daar niet helemaal op gerekend. Bal komt opnieuw in het strafschopgebied Via Lam wordt dan weggehaald achterin bij Herakles. En dan heeft uh, Blom een overtreding gezien. En mag uh, Herakles dus een vrije trap gaan nemen. Heel eventjes wat dreiging. Even wat gevaar van de ploeg van Gert-Jan Verbeek. Al uh, in, of in de laatste 16 wedstrijden dus slechts één overwinning. Dat was tegen Nac Breda. Maar uh, hij zit er nog altijd. Nou ja, op dit moment niet, want hij staat al de hele wedstrijd. Gertjan Verbeek een beetje te ijsberen. Achter uh, allerlei grote stoelen hier bij Heracles. Van die rieten stoelen. En daar staat Verbeek dan uh, achter met de armen over elkaar. Als een soort veld hier. Het is voor hem ook allemaal heel erg spannend vanavond. Deze wedstrijd tegen de grote rivaal Heracles. 0-0 na 33 minuten.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 I tried a little Freddy I've got an answer to mine. Dat was het. Er was iets met dit liedje. <laughs> Dat was het. Grace Kelly. We gaan naar Edwin Cornelissen. Want Edwin begeeft zich ook tussen de kampioenen. Wat dacht u van... Team Keizer. Ja, die zit hier. Eerste rij op de VIP-tribunes. Keizer. En uh, u weet hoe dat is, hè? Om te rijden in de buitenlucht. Ja, zeker. Ik was niet anders gewend. Ik heb nooit binnengereden. Maar ik werd kampioen in Deventer in 1967. En toen was de eerste dag stralend weer. En de tweede dag storm en regen. Storm en regen? Ja. Er stond al laag water op het ijs. Ja. ja, heel erg. En hoe ging u daarmee om dan? Want dat is een heel lastige wedstrijd, lijkt me. Ja, uh, dat moet je even mentaal de knop omzetten. Uh, want uh, ja, ik was wel gewend hier uh, in Nederland te trainen met uh, slecht weer. Dus uh, voor mij gaf het niet. Maar de Russinnen, ja, die keken de andere dag uit het raam en die zagen dat het regende. Eigenlijk waren ze toen al verslagen. Ja, zo ging dat inderdaad. Want dat hoorde ik net in de studio ook wel zeggen. Misschien dat rijden in de buitenlucht... is het vooral ook wel een mentaal spel, hè? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. En kijk, ze zijn altijd binnenbanen gewend. En dan zijn ze bezig met hun PR's. Hè? Uh, hun persoonlijke records. Daar moet je hier helemaal niet aan denken. Daar moet je niet aan denken, nee. Het gaat om wie de eerste wordt. Ja. Dus eigenlijk wordt het een veel puurdere, echte strijd op zo'n manier. Ja, ik vind het heel mooi. En het is tenslotte winter. Sport. Het is wel zo dat het per, uh, ja, per half uur kan verschillen. Dus heb je pech. Ja. ja. Ja, precies. Uh, het is overigens precies 50 jaar geleden dat u wereldkampioen werd. Ik zeg even terug te rekenen. 1968. 67. 67, 67 was En 68. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, uitgerekend in het jaar dat ook de Olympische Spelen waren. Ik herinner mij dat omdat ik een tijdje geleden ook Carrie Gijs heb geïnterviewd. Ja, u ging eigenlijk als topfavoriet ook naar die Spelen toe, toch? Ja, nou, ik was achteraf bezien. En nee, dat voelde ik ook wel. Ik was toen toch een beetje te moe. Ik had al kort daarvoor... Ik was drie ik ben twee keer de wereldkampioen geworden. En kort daarvoor had ik nog een wereldrecord gereden in Davos. En, maar ja, de, toen ging het niet. En ja, dat heb je wel vaak. Dus je, hebt, je moet ook de vorm van de dag hebben. Dat is dus wel een verschil met een WK zoals dit. Een WK na de Olympische Spelen. Is dat anders in beleving, denkt u? Ja, dat hebben wij ook meegemaakt in 1972. Maar... Ja, ik vind, het, ik vind het ergens geen verschil maken. Nou, ik zou me bijvoorbeeld bij zo'n Irene vuus kunnen voorstellen. Die komt terug met een gouden medaille van de Olympische Spelen op zak. Het belangrijkste resultaat behaald van het seizoen... dat ze dan toch wat anders dat toernooi ingaat Nee, want ik had ook een gouden medaille in 72. En uh, nou, ik, dat, dat, ik, ja, ik hou van het allrounden. Ja. Het gaat over vier afstanden. En ik, ik had geen hekel... niet aan één enkele afstand had ik een hekel. Nee. Ja, dat buitenschappen dat geeft het dus een extra dimensie. Dat is denk ik waar deze generatie schaatsers helemaal niet aan gewend is. Nee, nee dat zijn allemaal kunstijsbaanproducten eigenlijk. Is het daardoor ook een heel ander soort schaatsen geworden? Ja, natuurlijk. Het is wel zo dat voor iedereen gelijk is. Maar uh, wind en regen zijn ze niet ja. gewend. Ja. En u zegt het is een mentaal spel. Uh, je moet je er niet door uit het veld laten staan. Is het ook wel een beetje omgaan met de omstandigheden? Want die ijsbaan die verandert natuurlijk ook wel steeds. Ja, nou, dat is het. Uh, Daarmee omgaan. Ermee omgaan, dat is de kunst. Zit u een beetje te genieten hier trouwens tussen de oud kampioen? Ja, ja ik vind het eerst ook een heel mooi stadion. Ja, en als ik dan hier mag rijden. Had ik ook graag gedaan in het verleden. In het verleden? Hè? Ja, hier. Hier in Amsterdam, in het Olympisch Stadion. Wat een prachtige locatie. Zo is het. Nou, geniet ervan. Mooie avond, mevrouw ja. Keizer. Dank u wel. Ja, Lotte van Beek, je bent een kunstijsproduct... Ja. ja, nee, dat, uh, dat, nee dat, dat, dat klopt wel. En daarom is het des te mooier om nu allemaal van alle oud-wereldkampioenen deze verhalen te horen. En wat ze allemaal... Ja hun kijk op het schaatsen is natuurlijk toch anders dan uh, hoe wij het zien. En maar de, ja, de nostag, nostaggiep en ja. de verhalen, dat is prachtig om te horen. Daar kan ik echt van genieten. Stien Keizer zegt ook, Arts Genk, uh, ja, vroeger uh, moest je er goed mee om kunnen gaan. Je moest ook echt die knop omzetten. Waren er toch ook de zinnen die dat niet konden? Die constant maar bezig waren met... ja, maar wacht even, dan de wind zo en het ijs zo... en de regen zo en de sneeuw zo... Je nou, moest daar dus ook vroeger wel, je moest het wel kunnen. Jawel, maar wat ook belangrijk is, je ziet er je ziet, nou, wij hebben hier nog net even een mooie beeldherhaling. Achter elkaar aankruipen op de kruising. Ik hoorde dat hè, de kruising en zuig je mee. Dan kan je niemand toerijden bij de Olympische Spelen. Eh, dit is ook... Eh, wij trainen ook... Kijk, de huidige generatie traint al door binnen. Ja. Ter afwisseling gaan ze dan wel eens naar Bazelga... of naar een ander oord waar buiten trainen is. Of ze gaan midden in de winter naar de Canarische Eilanden om te fietsen. Zaken die wij niet kenden... We trainden altijd buiten en uh, als je niet trainde, ja, dan, uh, dan, dan ging het niet goed. Dus het sneeuwde of het regende. Op de ABD-baan in de herfst trainen betekende gewoon dat je zes van de zeven keer uh, nat werd. Ja. Zo was het? Ja, pech. Dus, maar... maar dan leer je omgaan ja. met wind, met slecht ijs, met ander ijs. Uh, zelfs dat je ook denkt van, hè, want daarvan ik zeg ook van... van ja, je moet misschien toch je, je stijl aanpassen... of dat je daar flexibel in bent. Uh, het is tegenwind en dan heb je kruising weer voor de wind. Als dat als het nog even harder gaat waaien... dan is het de kwestie van dat je tegenwind... probeer die slagfrequentie uh, omhoog te brengen... en voor de wind dan maar een beetje gebruik maken van de wind. Ja. Om daarmee een egale rondetijd te krijgen. Dat zijn allemaal uh, elementen die erin... Komen als je daar dagelijks in traint. Nu worden ze de plossing mee geconfronteerd. En kan ik me heel goed voorstellen, ze, wat is hier dan al? het gebeurt hier? Ja. Ja. Um, Barbara de Loor, wereldkampioene in ja. Insel, ja. buiten, Oberbuiten. in 2005. Jij ja. uh, hebt het eigenlijk allebei meegemaakt. Ja, en ik ben echt nog van de oude stempel. Ik ben opgegroeid in uh, de kop van Noord-Holland. Uh, Alk Alkmaar was mijn thuisbaan. En het was uh, eigenlijk de hele winter lang... was dat uh, op het ene rechte stuk vol tegenwind. En uh, op het andere rechte stuk heerlijk wind mee. Maar dan moest je dus ook nog die bocht wel houden, want je had zoveel snelheid. Ja. Dus uh, ja, ik heb echt leren leren, eh, buiten leren rijden op, uh, op, uh, als, op, je op dit, als je dit hier weer ziet, krijg je dat gevoel van toen meer terug? Ja, ik vind het echt machtig mooi. En uh, natuurlijk ben ik uh, uiteindelijk is het natuurlijk het schaas echt een indoorsport geworden. En uh, heb ik ook uh, heel veel wedstrijden indoor uiteindelijk gereden. En uh, ja, het, uh, maar ja, dit, dit is wel, zeg maar... Uh, ja. ja, hier kan ik wel heel... Hier gaat mijn hart wel sneller van knol. Maar van is, dat, is dat puur en alleen nostalgie of... Of is dat ook omdat je denkt, oh, het zou toch eigenlijk wel mooi zijn als we dit weer wat vaker zouden zien? Nou, uiteindelijk vind ik wel, uh, de belangen zijn zo hoog en je treedt er zo verschrikkelijk hard voor dat uh, ik, ik, ja, ik, ik snap wel dat het meer en meer gewoon alleen maar indoor. Uh, ja. he, iedereen dezelfde omstandigheden. Maar ja, dit, dit blijft wel machtig mooi. Maar Lotte, jij zou dat misschien nog best wel willen doen een keer, Lotte van Beek. Nou ja, ik heb natuurlijk vier jaar geleden hier de eer gehad om te mogen rijden. Toen hadden ze een NK Sprint en een NK Round, meteen ja. na de Spelen. En nou, dat was in mijn geval niet onverdienstelijk. Ik werd tweede op de NK Sprint. En ik heb er heel erg van genoten. Maar, uh... Dus het ligt jou gewoon? Nou, dat, dat, weet, dat weet ik niet zozeer, maar je merkt wel dat onze sport inderdaad wel heel erg een, een indoor sport is geworden en waar we heel erg zijn met het fine-tunen van je techniek en zo, ja, zo perfect schaatsen. En dat is, dat, is, dat is heel anders dan omgaan met, oké, okay, hier weer tegenwind en met omstandigheden dealen. is. Gewoon he, het is gewoon een ja. heel andere sport geworden in die zin. Ja, ja, en net Gerritsen, het is heel anders hè. Ja. snel veranderd eigenlijk. Ja, en nee, want je ziet hoe snel het toch eigenlijk weer terug is. Maar is dit het, is het mooier? Hoe moet ik dat zien? Hoe voel nee. jij dat? Ja, ik, ik voel gewoon... Het is gewoon anders. En... Um... Ik weet dat inderdaad, Annie die zei ook altijd van uh, als ze buiten moest schaatsen... ja, aan de openkant heb ik wind tegen, dan moet ik gewoon even een korte slag. En aan de andere kant heb ik weer wind mee, dan moet ik weer een lange slag en de bocht anders aansnijden. Ja, het zijn gewoon hele andere dingen waar je rekening mee moet houden. Maar um, ja, zoals de Olympische Spelen en zo, daar moet, ja, dan wint, hoe zeg je dat, de beste wint. Uh, omdat daar eigenlijk alles wat van invloed kan zijn op je, op je prestatie... wat je niet in de hand kan hebben, dat ja. is daar niet, zeg maar. En hier uh, nou ja, laat je de elementen vrij hun gang gaan. En ja, dat beïnvloedt wel de uitslag, maar ja. laten we daar inderdaad maar uh, niet al te veel over hebben. Maar het lukt tot op heden nog niet zo. We gaan nog even naar Richard van der Made. Is het rust bij jou, Richard? Ja, vijf seconden geleden heeft Blom daar inderdaad voor gefloten. 0-0 in Almelo, weinig kansen. Het is een matige eerste helft geweest tussen Heracles en FC Twente. En je ziet aan alles dat het vertrouwen broos is bij de ploeg van Gertjan Verbeek. Het is allemaal niet best wat we zien. Kwalitatief zeer pover aan de bal, veel verkeerde keuzes. En het is Heracles dat zeker in de eerste 20 minuten... De bovenliggende partij was en toen ook in uh, dat eerste kwart van de wedstrijd uh, kansen kreeg om een goal te maken. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Het tweede deel van de eerste helft was aan beide kanten een stuk minder. En zo is het dus uh, teleurstellend halverwege voor 12.500 toeschouwers hier in Almelo 0-0 bij Herakles FC Twente. Ja, de 3000 meter is uh, in volle gang hier in het Olympisch Stadion. Het wereldkampioenschap Allround voor Vrouwen is uh, volop bezig. En Arts zijn zei net, eigenlijk al na één rit... jeetje, dat ijs zou bijna weer gedwaaid kunnen worden. Dat krijg je dan natuurlijk wel. Ja, dat, als je het zo ziet, is het wel op afstand. Maar zo, zo is het wel. En uh, ja, we we we, we ontkomen er niet aan. Maar ik, wat ik nog wel meegemaakt heb en gehoord heb... is dat de Nooren, zodra ze teruggekomen zijn uit uh, Korea... ...buiten zijn gaan trainen. Op uh, op ijs, in bergen, ja, ja, kunstijsbaan, regen, wind. Dus in die zin uh, zijn ze redelijk geaccommodeerd, denk ik, uh, hier. En, en in die zin ook, uh, ja, laat ze maar komen, want wij zijn geprepareerd. Dat is ook al zo. Er wordt wel heel veel toch ook bepaald in het hoofd, hoor. Hoe je, hoe je de weerstand uh, kunt uh, ja, weerstaan, de, de, de omstandigheden, om daarmee goed om te kunnen gaan. Dus dat is, vind ik, een interessant element. En ik denk dat als je onder deze omstandigheden, natuurlijk als er, als er heel grote grove verschillen zijn, is dat oneerlijk. Maar het omgaan met die omstandigheden maakt je uiteindelijk toch ook een, een grotere winnaar. En dat vader, vaker ja. horen trouwens. De, ik weet toevallig ja. van Ida, die woont in Asker. In ze alleen, Ida, alleen een, ja. Toen, ja, daar hebben ze alleen een buitenbaan. Ja. En ze heeft, nou ja, daar woont ze ook. Dus als ze niet op kamp zijn en ze wil toch op het ijs staan... ...staat ze eigenlijk op haar thuisbaan. En hetzelfde geldt voor Heger dan bijvoorbeeld in, uh, in Hol. En uh, zo heeft Sverre in Bergen ook. Dat zijn allemaal binnen- die dichterbij, of buiten- ijsbanen dichterbij zijn. Dus, dus de Noorden hebben dat terecht wel een beetje een voorsprong op de meeste Nederlanders. Dat ze uh, vaker op uh, buiten- ijs hebben geschaatst. Ja. Ja, de Nooren Ida Njatoen, reed goed en is misschien wel een, uh, nou, een kanshebber... voor in ieder geval een medaille, Sebastian Timmerman. Zeker. En ze is begonnen aan de 3000 meter. Ze staat naar de 500 meter. Even kijken, zo'n anderhalve seconde achter op plek 3. De plek van uh, Kikuchi. Ik rond de tijd verschillen even af. Maar Njatoen is dus helemaal niet verkeerd begonnen. En ze ligt aan de leiding ook in haar rit. We zijn bezig aan de vijfde rit tegen Katarzyna Wozniak. Ik denk niet dat ze daar heel veel aan gaat hebben normaal gesproken in Njatoen. Die één uitschieter had in haar loopbaan. Dat was in 2015. in Calgary inderdaad overdekt. Een van de snelste banen Notabene ter wereld. Toen werd ze derde op het wereldkampioenschap met een zegen trouwens, op de 1500 meter. Ze leidt met zo'n uh, 5-6 meter voorsprong op dit moment op Bosniak. Uh, het rondebord staat op 5. En in de buitenbaan, in de buitenbocht, beter gezegd... blijft ze Bosniak ook voor op weg dus naar de volgende doorkomst. Erben Wennemars is aangeschoven. Ja. Schrijft mee, heeft me pen alweer eventjes zich te dus toegeëigend. toegeëigend. Dan weten Zeker we dat Erben binnen is. Ben je een beetje onder de indruk, Erben, van het rijden van Yatoum ja, tot nu toe? Nou, nee, nou, nee. Ik, het is heel moeilijk om nu onder de indruk te zijn... van iemand die heel erg goed rijdt nu. Want de omstandigheden zijn gewoon heel zwaar. En degene die zich nu het beste aanpast, ja, die, die rijdt goed. En Yatoum kruist nu wel voor het eerst over Bosniak heen. En uh, ja, het ziet er gewoon uit bij de dames. Ze moeten echt meteen werken. Vanaf de eerste ronde is het meteen gewoon spitten over het ijs heen. Want de omstandigheden zijn gewoon echt heel erg zwaar. Het ijs is gewoon. Ja, er zitten allemaal bobbeltjes op omdat het hier regent. En dat vriest dan meteen op. Waardoor je een soort van laag krijgt over het ijs heen. Waardoor de schaats niet meer spoort. En dan wordt het, uh, dan wordt het echt gewoon heel moeilijk schaatsen. Want de schaatsbeg is. Je moet hem naar buiten neerzetten. Dan moet hij terugdraaien. Dan moet, hij, moet, moet, moet je wachten op je timing. En dat kan niet. Je schaats zet je neer en die spoort dan meteen naar buiten toe. En dan is het gewoon spitten. Ja. Drie kilometer lang spitten naar het, naar het einde toe. Ja, misschien dat ze inderdaad worden net in het gesprek ook aan tafel met uh, Arts Schenk. Dat er gesproken worden over het dwelschema. Hier wordt zeg maar een dwelschema gehanteerd alsof het een uh, indoor toernooi is. Zo'n beetje halverwege vindt er dan één dwelplaats. Misschien dat dat inderdaad uh, wel op de schop had gemoeten. Dat er een dweltje extra had uh, uh, plaats moeten vinden. Maar ja, toen rijdt op dit moment zo'n twee seconden langzamer met nog drie ronden te gaan. Dan het schema van de Rusinla Lenkova. Die staat nog altijd aan de leiding. 4,24,50 met die tijd uit de eerste rit. Dus dat zegt dan inderdaad ook nog wel dat. Ja, toen heeft het moeite om de snelheid erin te houden op de kruising. De slag wordt korter en korter. En het wordt ook meer en meer een prikslag... in het kunstlicht van het Olympisch Stadion op de koelste baan. Nou, koel cool en nat... In ieder geval is het ook. En als je kijkt naar de vooruitzichten... dan blijft het de rest van de avond ook nog wel dit weer. Wordt het niet meer droog. In ieder geval dus wat dat betreft wel gelijke omstandigheden. Gewoon in de regen. tijd 36-1 met nog twee ronden te gaan. Wat verliest ze dan, Erwin, ten opzichte van de voorgaande ronde? Nou, ze ja. verliest ze iedere keer een paar tienen. Dus het, het valt nog mee. Ze begonnen met een rondje 33. Nu zit ze al in een rondje 36. Maar dat gaat, dat gaat gewoon nog oplopen. En als je ook kijkt hè, naar de... Wat zijn dan die omstandigheden? Hoe erg is het dan? Hoe groot is het verschil... Tussen de eerste rit en de laatste rit rijden. Ik heb even gekeken naar de je kunt er niet heel veel zeggen, maar bijvoorbeeld naar de PR's en de tijden die ze nu rijden. Hoeveel seconden ze langzamer rijden. En als je dan kijkt naar de eerste rit, dan is dat 17 seconden langzamer dan, dan, dan de PR. Maar nu, de laatste rit, die hiervoor was, reden de dames al 30 en 32 seconden langzamer dan hun PR. Dus bij iedere rit worden de omstandigheden gewoon echt slechter en slechter. Eens kijken van, uh, wat Natoen ja, gaat doen. Ja, Die heeft een PR op hoogte gereden op de snelste baan ter wereld. Salt Lake City, 4 nou, die tijd is er natuurlijk al lang en breed voorbij. Ze zit nu al op de 4.08 en rijdt nog op de kruising. Aan de overzijde heeft wel het voordeel van de laatste binnenbocht. Er rijdt Ida toen de nummer 6 van de 500 meter nu doorheen. Ze houdt uh, Katarzyna Wozniak, 28 jaar uit Polen, achter zich. 47 is dus HPR. Eens kijken wat het verschil gaat worden. Want hier komt toen aan. Ze rijdt niet de snelste tijd. Ze rijdt de voorlopig tweede tijd in 93. 4'28'93', dan is dat dus zo'n 27 seconden langzamer dan haar persoonlijk record. Valt dat een ja. beetje in jouw ja, rijtje? Ja, dat er komt helemaal, we beginnen school. met 17 seconden. Deze zijn dan weer 27 en 29 seconden langzamer dan hun dan PS. Dus het is echt een voordeel als je in de eerste of tweede rit na de duel zit. Als je echt vlak voor het duel zit, dan is het ijs gewoon weg. Het is het gewoon, ja, dan is het, lijkt, het, lijkt het wel een sintelbaan waarover je heen moet schaatsen. En je moet toch naar de finish toe. Dus ja, het is gewoon een beetje skieriger dan. Het, het is gewoon gewoon, gewoon step. Na, na, na de, naar de toe, Maar dit is wel schaatsen, het ja, hoort erbij. En dit wilden, we. En, en dit dit wilden we. we. en dit zijn wel de toernooien die je natuurlijk uh, onthoudt in de toekomst. Want uh, in alle nostalgie, vele mensen refereerden ook nog weer aan het enige toernooi dat in deze eeuw heeft plaatsgevonden in de buitenlucht: Budapest. In uh, 2001 was dat waar Rientje Ritsma won. Daar was het zo warm. Er kon alleen of s ochtends vroeg of s'avonds laat geschaatst worden. En dat zijn wel de toernooien die je onthoudt. Ja, toen tweede tijd. Maar blijft wel in het algemeen klassement Lalenkova voor. En leidt dus nog één rit voor. Dit wel met Strahalova en dan Lee. En dan na dit wel in de voordelige eerste twee ritten. Anouk van der Weijden en... Martina Sablikova, dus en, misschien dat de Tsjechische... En Mio Takagi in allerlaatste rit, dus het kan zomaar weer zijn dat het vandaag gewoon weer spannend wordt. Het spelen met de omstandigheden, extra mooie dimensie aan dit wereldkampioenschap Online. Spitten, zegt Erben, Arts geen. Ze moet gespit worden. Ja, Erben is, Erben is uit een andere tijd. <laughs> Ja, wel mooi toch? Mooi, ja, nee, mooi natuurlijk. Woord. Ja, ja, spitten. Ik ben het met hem eens met de, de, de verklaring dat die schaats. Ja, de, de, kritische, de, de manier waarop je hem neerzet is, is duidelijk anders. En, maar het is en blijft belangrijk om toch, ondanks dat er die hele kleine bobbeltjes op zitten, het schaats goed neer te zetten. Dus je, aan je techniek moet je, moet je blijven werken en denken. Alleen omdat je veel moet werken en, en ja, de, of spit, omdat zoals uh, Erben het zegt, word je sneller moe. Ja. Ja, het is even anders, maar je zult moeten accommoderen. Moest je ook spitten, Barbara de Loor, in 2005 voor ja. je wereldtitel? Nou, dat was gelukkig geen drie kilometer. Maar <laughs> op de duizend? Nee. <laughs> dat was een duizend meter. Dus uh, ja, ik reed toen uh, eigenlijk won ik, uh, won ik op mijn laatste ronde. En dat komt ook omdat ik meer allrounder eigenlijk ben. Daar waar dus iedereen kapot ging uh, in die laatste ronde, kon ik hem, uh, kon ik hem nog uh, laag houden. Uh, Wat waren de omstandigheden toen? Uh, nou, het was, uh, er was wind en er, er was sneeuw. En uh, ja, wat, er dus, dat, dat, wat, wat Art ook zegt, uh, het element, uh, het mentale element van... ja, uh, ga je je dus heel erg druk maken over dweilpauzes... Over, over wel of geen regen, over wel of geen wind. Ik weet, toen ik wereldkampioen werd... Iedereen om mij heen had het erover. Van ja, het sneeuwt en het waait. En uh, op die kruising. En behalve, behalve ik. Ik had zoiets van, ja jongens, uh, dit, is, dit is te gek. Uh, ik had twee jaar lang in Insel getraind. Dus het was ook een beetje mijn thuis geworden. En, en ik ging gewoon. En ik dacht juist niet aan al, al dat andere gedoe. Van wel of geen wind. Ik, ik, ik ging gewoon rijden. En, uh, dus dat is inderdaad uh, een, een, hele mentale, een heel mentaal element wat er dan bij ja. komt. Extra. Leuk hè? Ja, prachtig, prachtig hè? om te horen. <laughs> nee, ik denk dat het ook natuurlijk een stukje vorm is. Als je gewoon fit bent. En je, je, dat je, ook. Je, en, je, en het boeit je allemaal niks. En je bent van, ja, ik ben sterk en ik laat het zien. Ja. En dan, dan dat dan vind kan ik ook ik, wel wat voor jou om zo erin te gaan eigenlijk. Ja, dat, ja als, ik, als ik zoals nu weer fit ben, dan, dan, dan is dat wel mijn mindset. En ik denk dat dat wel bij bepaalde wedstrijden heel erg helpt. Ja. Goed, dan wordt er straks weer gedweild, Art. En dan uh, mag iedereen buisten ook uh, redelijk snel. Ja. Zo, uh, ja, we hoorden net al, hè, het kan ook zomaar ineens weer helemaal anders worden. Dat ja, precies. De Japanse zit in een van de laatste ritten. Dus ja. daar kan zomaar weer een tien seconden verschil in zitten. Dus dan, uh, dan is het van dat grote gat alweer iets minder. En, en, en het is wat heel belangrijk. Dat hebben we net ook allemaal gezegd. Hoe ben je ingesteld? Je moet, je moet wat het betreft je stijl, maar ook wat je hoofd betreft... je moet ingesteld zijn, je moet accommoderen, je moet je aanpassen. En anders was het zo dat met een dak erover en dweilen en al dat soort zaken meer... en steeds beter elektronisch het ijsvloer in orde zien te krijgen. En spitten, spitten. We zijn zo terug. Is dus helemaal weg. Tot zo.